11 uur. NPO Radio 1 met Guilaine Plag. Vanavond om 6 uur worden onze Olympiërs binnengehaald in het Olympisch Stadion. Straks praat ik met minister Bruno Bruins van sport over de prestaties... en natuurlijk het sportbeleid in Nederland. Na het NOS-journaal met Katrien Straatman. Trouwen in gemeenschap van goederen wordt goedkoper. Minister Dekker wil af van de verplichte notaris... Sinds januari is er een nieuwe wet in werking... waardoor mensen standaard op huwelijkse voorwaarden trouwen. Dat betekent dat ze niet meer automatisch... de erfenissen, bezittingen en schulden delen. Degene die dat nog wel wil, moet dat laten vastleggen. En dat kost bij een notaris al snel zo'n 500 à 600 euro. Minister Dekker wil daarom dat huwelijkskandidaten... voortaan een formulier kunnen invullen... bij de ambtenaar van de burgerlijke stand om dit te regelen. De wegenwacht van de ANWB heeft het extra druk door de kou. Veel auto's starten niet door problemen met de accu... of hebben een vastgevroren handrem. Op een normale maandag zijn er gemiddeld 3500 per gevallen... maar voor vandaag rekent de wegenwacht op circa 5500... en dat is ruim de helft meer. De ANWB denkt dat de drukte de rest van de week aanhoudt... want de ergste kou moet nog komen. Voor wie goed voorbereid wil zijn op de kou... heeft de wegenwacht wel wat tips. Je kunt je auto niet op de handrem zetten... voordat je dat je hem uh, s'nachts parkeert. En je kunt je portieren rubbers uh, invetten met vaseline of met een zo'n stik. En je, en je kan als je onderweg gaat een warme jas en een deken meenemen. Dat mocht je stranden je, dat je toch zelf warm aangekleed bent. De netto-winst van PostNL is vorig jaar bijna gehalveerd. De omzet steeg nog wel doordat er meer pakketten werden bezorgd. Maar de bezorging van brieven liep verder terug. PostNL heeft steeds meer last van de concurrentie. Het bedrijf van de gebroeders Weinstein vraagt faillissement aan. Het is de Weinstein Company niet gelukt om een koper te vinden. Het bedrijf had zichzelf in de etalage gezet... nadat oprichter Harvey Weinstein in opspraak was geraakt... wegen seksueel wangedrag. En de Russische minister van Sport noemt de 168 Russische atleten... die deelnemen aan de Olympische Winterspelen helden. Vanwege dopingverleden deden die mee onder neutrale vlag. De minister zei niets over de twee Russen... die in Pyeongchang op doping werden betrapt. Medewerkers van de uitzendbureaus Randstad en Tempo Team... gaan op antidiscriminatiecursus. Vorige maand bleek in het televisieprogramma Radar... dat veel uitzendbureaus bereid zijn... geen Turken, Marokkanen of Surinamers voor te dragen... als de opdrachtgever dat vraagt. De 1500 incidenten van Randstad en Tempo Team die tot hetzelfde concern behoren... gaan nu leren hoe ze zulke verzoeken moeten afwijzen. Ook als die wat subtieler worden geformuleerd... zegt een woordvoerder van Randstad. Je kunt heel direct vragen om iemand van een bepaalde leeftijd... of een bepaalde religieuze achtergrond... maar je kunt dat ook wat omvloers te doen. En dan is het veel moeilijker te herkennen. En daar zetten we met name de training ook op in. In 2011 bleek ook al dat veel uitzendbureaus meewerkten aan discriminatie. Er zijn toen strengere regels ingevoerd, maar die werken nog onvoldoende. Verder is volgens Randstad de maatschappij op dit punt verhard. Het weertemperatuur komt vandaag amper boven nul... en er staat een stevige noordoostenwind. Op de Wadden en in Limburg vallen er plaatselijk sneeuwbuien... maar de zon schijnt ook geregeld, vooral in het zuiden. Morgen verandert er weinig. Woensdag en donderdag is het nog iets kouder. Op zoek naar een leaseauto met karakter? Neem plaats achter het stuur van de Mazda CX-5. Op de met leer beklede stoelen van de Skylease GT. Je favoriete muziek via Bose Premium Audio.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 Nog een half uurtje te gaan. Over twintig minuten spelen wij natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En we praten zometeen met minister Bruno Bruins van Sport. Want acht keer goud, zes keer zilver, zes keer brons. We hebben het toch maar mooi gedaan. Hij was erbij in Korea en zag dat het goed was. Maar eerst nieuws via de NOS. Post- en pakketbedrijf PostNL heeft flinke klappen op de beurs gekregen. Het aandeel is met bijna 20% gekelderd. Het postbedrijf is met de jaarcijfers gekomen... en uh, beleggers lijken daarvan geschrokken te zijn. Tenminste, dat zou dan mijn conclusie zijn. André Meidema van de NOS-economieredactie heeft er veel meer verstand van. André, goedemorgen. Goedemorgen. Klopt die conclusie ook een beetje? Ja, vast wel. Ja. Was Zij, het zo slecht? Ja, nou ja, de cijfers vielen op zich wel mee, hoor. maar de, de, de winstwaarschuwing hakt er vooral in. Uh, en beleggers kijken met name naar voren en niet naar achteren. Uh -huh. Uh, ze geven duidelijk de worsteling weer van het bedrijf pakjes versus post. Dat is natuurlijk een oud probleem bij het bedrijf zelf. Hè. De, de postmarkt die zakt in, de pakjes die stijgen. Omzet groeide wel met 2% voorbij een jaar naar 3,5 miljard. Uh, dankzij de pakjes, maar met post daar zit gewoon het grote lek. Want die postmarkt die krimpt dus en die blijft maar krimpen. Hard zelfs, harder dan ze zelf ook gedacht hadden. 10% per jaar, minder brieven en kaarten die we versturen. Dat uh, gaat nog... Uh, ja, dat is eigenlijk onze schuld om zo te zeggen. Want wij versturen minder. Want we versturen meer via social media ja. en, en appjes en e-mail en dergelijke meer. Ook bedrijven kijken heel nauwkeurig naar wat ze versturen. We weten natuurlijk allemaal van in het verleden wel dat de banken tegen ons zeiden... van we doen het voortdraan allemaal keurig online. Geen bankafschriften meer of je moet ervoor betalen. En zo zijn natuurlijk heel veel bedrijven bezig aan het kijken... hoe ze die, die, de, gewoon de normale post kunnen verminderen en daarmee de kosten. En dat is, gaat alleen maar verder en verder... En de concurrenten rukken bovendien op, op de postmarkt. En het is touwtrekken om een krimpende markt. En daarbij komt ook nog de grootste ergernis van Post.nl. Dat is namelijk de uh, autoriteit uh, Consumentenmarkt. Want die hebben gezegd van uh, uh, Post.nl, die heeft last van uh, aanmerkelijke. Eh, marktmacht, die is groot, moeten daarom ook een deel van die macht ook afstaan... doordat de concurrenten gebruik mogen maken van de distributie en de bezorging... het netwerk zeg maar, van PostNL tegen afgesproken opgelegde voorwaarden... en tegen opgelegde tarieven. Nou, en daarvan dacht PostNL, heel vervelend... Ja, kunnen wij er wat aan doen dat we dat allemaal keurig hebben opgezet... en waarom moeten zij zo makkelijk van ons kunnen profiteren... Ja. Maar het is niet anders dan dat. En ze hadden gedacht, nou, dat gaat ons wel wat geld kosten. Ze dachten aanvankelijk zo'n 30, 40 miljoen. En wat blijkt nu? Dat blijkt nu 50 tot 70 te worden. En dat gaat alleen maar erger worden en meer worden. En dus vandaar die winstwaarschuwing en vandaar die geschrokken beleggers. Ja, ik kan zeggen, dat is precies de reden waarom die aandeelhouders nu zeggen van... We hebben er even wat minder vertrouwen in. Ja, precies. Stijgen die, die pakketten, stijgen die nou uh, zoals ja, verwacht, dat, dat, of stijgt dat ook weer meer? Nee, dan, uh... dat, dat, dat, dat jubelt maar door, dat gaat eigenlijk ook nog steeds harder. Want we uh -huh. stellen veel meer steeds meer online. Die markt is ook een, een, aan andere kant aan het uitgroeien, uitdijden. Laatst las ik weer een bericht van een, een nieuwe boodschappendienst online. Uh, Stockholm, die gaat gebruik maken van het bezorgen van de basisboodschappen via PostNL. Uh, PostNL zelf is dat kijken wat ze met voeding en, uh, uh, en, en, en gezondheid kunnen doen... Wanneer, wanneer het gaat om bezorgen. En wij zelf uh, kopen zeg maar, onze 23 slagen in de ronde om, uh, op internet. En dat wordt alleen maar meer. Dus ja, ja die pakjesmarkt groeit. En dat is eigenlijk de grote winstmaker. Maar uh, de gewone briefjes en kaartjes, dat is echt een verliespost. Ja. Dankjewel, André, voor je uitleg. Spraakmakers. Hier in de studio nog altijd uh, Sada Nouroussen. De hoofdredacteur van One World. Ben je ook een beetje een sportliefhebber, Sada? Mm. Nee, nee, ik moet oh, daar onderwerp. gewoon eerlijk in zijn. Ander onderwerp. <laughs> ja, en, en de Olympische Spelen uh, helemaal niet. Ja, Jij bent, hebt het nu heel warm, hè, hier. Ik ja, vind het prettig dat het warm is in de studio. En ik vind het heel moeilijk dat het heel koud is ah, buiten. Dus okay. ik heb zeg maar, met ijs en dat soort dingen niet zo heel veel. Dat zegt al uh, <laughs> voldoende, inderdaad. <laughs> Meneer Bruins, Bruno Bruins, minister van Sport. Goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u Olympisch of Olympisch? We hadden het er net over in ons staalteam. En iedereen die een medaille heeft gewonnen ooit, die heeft het over Olympisch. Terwijl wij toch in de veronderstelling zijn dat je gewoon Olympisch zegt? Ja, ik dacht ook Olympisch. Heb ik ja, het toch, he? gehoord? Olympisch. Ja, de afgelopen dagen. Ja. Ja, ja. ja, ik kan het zeggen. U heeft het veel gehoord. Uh, logisch natuurlijk. U was erbij in uh, Korea. Hoe was het? Het was super. Het was een geweldige ervaring om daar in een oranje jas, op een oranje fiets... door Pyeongchang te, te lopen te fietsen. En bij zoveel wedstrijden aanwezig te kunnen zijn. Ja, waar bent u allemaal geweest? Waar bent u allemaal geweest? Uh, we zijn de eerste dag geweest bij de dames, de short track relay. Dat was eigenlijk niet, zat niet in de planning, maar uh, door een beetje door te rijden... vanuit uh, meteen naar het vliegtuig konden we daar, daar binnenkomen en ook meteen zien dat we brons pakten. Ja. Dat hebben we mooi binnenkomen. De dag daarna zijn we bij het lange baanschaatsen uh, geweest. Dames en heren, dus bij de zilveren en bij de bronzen medaille. En de, de dag daarop zagen we Suzanne Schulting winnen... op de short track duizend meter. Dat zijn wel de mooie momenten waar u dan getuige bent geweest. Het was supermooi. Ja. Het was, dat je, zeker die, als je het voor het eerst meemaakt en je... Kijk, sport op televisie kijken is ook heel mooi, maar als je daar dan bent, en die eerste dames, die eerste medaille bij het short trekken, als dan zo'n B-finale, als je dat wint en je krijgt toch een bronzen medaille. Nou, dan staan de tranen in je ogen, eerlijk gezegd. Toch wel, hè? Ja. En dan weet u, in het regeerakkoord uh, is al de nodige aandacht besteed... ook aan de topsport. Nou, Dit bevestigt dan alleen maar weer dat het belangrijk is... dat daarin geïnvesteerd blijft worden. Laten we het daar uh, verder over hebben. Want u investeert dit jaar in ieder geval 10 miljoen extra. Het werd eerder al bekend. Uh, en luister dan in dat licht ook even naar de actualiteit. Gisteren in Studio Sportwinter zei Sven Kramer dit. De situatie in het schaatsen, vooral de toekomst... is natuurlijk niet echt heel groot als je zo naar kijkt. Weet je... Huh? Uh, als je het heel, heel zwart-wit bekijkt, dan uh, zit 97 van de schaats over drie weken in de WW. Het is uh, vooral opzienbarend, vind ik het natuurlijk, dat er zoveel succes en zo dominant zijn. En uh, zo'n fantastische sport en ook het land verkopen hier. Ja. En uh, vervolgens uh, moeten, moeten sporters eigenlijk straks over drie, vier weken weer met de collectorbus rond. Dat kan niet waar zijn als je zo'n knappe prestatie aflevert met z'n allen. En uh, dat is wel een teken aan de wand. Ja, 97 procent, uh, meneer Bruins, zegt Sven Kramer van de schaatsers, die moet straks gewoon de WW in. Omdat er te weinig geldschieters zijn. Gaat een deel van die 10 miljoen daar naartoe, naar hun toe? Nou, de 10 miljoen is eigenlijk vooral benoemd voor het uh, ontwikkelen van nieuwe kansrijke medailleonderdelen, nieuwe sporten. Dus dan moet je denken aan drie uh, keer 3 basketbal of uh, ook aan. Uh, ...paralympische sporten zoals para roeien en parabadminton. Uh, dus het is niet bedoeld om uh, nu de komende uh, maanden uh, in uitkeringen uh, te voorzien. En ik hoop ook echt dat dat niet waar is, dat het niet hoeft... Uh, ...en dat we die 10 miljoen kunnen gebruiken om ons hoog op internationale lijstjes te houden... Uh, ...om te zorgen dat we ook uh, in de komende tijd bij die, uh, ja, laat ik zeggen, bij die beste topsportlanden van de wereld kunnen ja. blijven behoren. En dat is niet een automatisme. Want dat is wel een zorg inderdaad, wat Sven kwamen zegt. Irene Wust heeft het ook al eerder gezegd. Hè? Er werd ook al duidelijk dat zij eigenlijk bitter weinig verdient. Is dat wel iets waarvan u zegt, daar moeten we wel eens goed naar gaan kijken? Want als je die prestaties op niveau wil houden... dan moeten natuurlijk wel de middelen ervoor zijn... voor topsporters om te blijven trainen en op niveau te blijven presteren. Exact, maar daar zou ik ook echt die 10 miljoen voor willen gebruiken. Dat gaat over het ontwikkelen en het herkennen van toptalenten. Dat we ze helpen met bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen. Dat we ze kunnen helpen met goede programma's. Niet een paar uurtjes in de week, maar echt fulltime coaches... fulltime programma's erop zetten. Zodat we ook de komende jaren meer talenten kunnen blijven zien ontwikkelen. Ja, maar ook eh, dan topsporters die aan de top zijn, die moet je daar zien te houden. Nee, eh, zeker. Maar de, de extra 10 miljoen, die willen we eigenlijk gebruiken voor meer medailles in meer sporten. Eh, en nogmaals, niet alleen voor olympische sporten, maar ook voor paralympische sporten. Mm -hmm. ja, dat staat met nadruk ook in het uh, regeerakkoord genoemd, hè? dat daar ook echt wel een flinke investering op komt. Uh, op... Word. Ik heb een, een mooi staartje voor me... waarin staat wat uh, de bedragen zijn die er zo al voor worden uitgetrokken. En dan zit je volgens mij op 2,5 miljoen. Wat u ook wilt uittrekken voor extra internationale wedstrijden... en trainingsstages voor 1400 talenten en topsporters. Gaat dat dan over nieuwe talenten? Of ook over nou ja, uh, lui als Sven Kramer en Irene wust? Het gaat vooral over de, de talenten die we erbij willen uh, hebben. Kijk, Sven Kramer doet al heel veel internationale uh, stages. Maar ik zou heel graag die groep willen, willen uitbreiden... zodat er ook nog meer uh, talenten een kans krijgen. Ja. Maar zo'n uitspraak van Sven Kramer, hoe duidt u dat dan? Nou ja, ik vind het wel het goede moment van, van Sven Kramer om aandacht te vragen. Want je ziet natuurlijk bij veel sporters dat op het moment dat zij uh, uh, hun sportcarrière uh, beëindigen. En dat, er een nieuwe, uh, uh, een, dat ze een nieuwe afslag moeten maken. Dat ze voor hun uh, verdere loopbaan. Andere, ja, een andere baan moet gaan. zoeken. Dus dat is niet een automatisme. En dat is wel een punt van, van aandacht natuurlijk. Dat je ook daarna de goede opleiding krijgt. Ook een, een vervolgbaan vindt die goed bij je past. Dat je je kunt blijven ontwikkelen. We hebben natuurlijk... Je ziet bij heel veel van die uh, topsporters... dat ze echt jarenlang heel... ja, eigenlijk alles laten staan voor hun uh, topsport. Dus ik begrijp heel goed dat... Op het moment dat je je topsportcarrière beëindigt en dat er ook andere dingen voor in de plaats moeten komen, ja, dat, is, dat is niet vanzelf, daar zul je wel energie in moeten ja. steken. Maar ik vind het gaat ik dat niet dat alleen om de, om de sporters de die stoppen, he? meneer Bruins, voor de duidelijkheid. Nee, nee. Dit gaat gewoon om schaatsers die gewoon te weinig middelen hebben om rond te komen. Oh, nee, zeker. Maar dat, dat, dat zie ik ook. Ik, zie, ik was dit weekend uh, ook bij het, het bobsleeën. Ja, als je hoort wat mensen daarvoor inspanning moeten plegen. en eigenlijk alles laten staan. en ook voor niets anders dan sport tijd hebben. Ja, dan, uh, dan is het soms moeilijker om, uh, om de eindjes aan elkaar te knopen. Ja, maar dan is de vraag: gaat u daar iets aan doen? Nou ja, dat, dat zit nog niet in, in deze uh, topsport Want het is geen, uh, je helpt daar mensen niet uh, met, met, een, met een inkomen. Maar waar je, waar je wel mee zou kunnen helpen, is kijken of je in de sfeer van opleidingen, coaching, uh, mensen daarmee verder kunt, kunt brengen. Ja, dus u zegt uh, dat is vervelend voor die gasten, maar dat is niet aan mij nu om daar iets aan uh, daarmee in de weer te gaan. Nou ja, dit is, ik vind het ik moet het thema niet, uh, niet wegschuiven. Maar uh, als u vraagt: is die 10 miljoen voor uh, de topsport daarvoor bedoeld? Dan is het antwoord nee. Nee, maar dan is mijn vervolgvraag: gaat u daar dan wel op een andere manier geld? voor beschikbaar stellen. Zeker, zeker. Ik heb onlangs een, een, een bijeenkomst hier op het departement uh, gehad... waarbij wij juist over dit soort thema's kunnen uh, spreken. En ook, wat moet je daar dan aan, uh, als, uh, als overheid aan doen? En Is dat een algemeen vraagstuk of geldt het voor sommige mensen? Het is, het is niet iets waar je zomaar eventjes kunt zeggen... Nou we trekken de portemonnee ervoor en dan is het probleem opgelost. Het gaat erom dat mensen die een stopsport uh, uh, uh, beoefenen... Dat die uh, daarna, maar ook tijdens het uh, topsporten, ja, dat ze wel goed uit de voeten uh, kunnen. Dat begrijp ik heel goed. Ja. Anders, iets anders dan. Uh, een investering van 700.000 euro staat er voor de ontwikkeling van nieuwe kansrijke medailleonderdelen. Uh, aan welke sporten moeten we dan denken, wat u betreft? Nou, ik noemde er een paar. Bijvoorbeeld aan uh, 3x3 uh, ja. uh, basketbal. Ja, ik zit even meer aan de wintersporten te denken. Uh, nee, maar het is niet zozeer dat het voor, uh, specifiek voor, voor wintersport uh, ja. geldt. Het is echt uh, algemeen. Uh, dus ik heb niet een... Uh, de meeste sporten die ik mij nu zo voor de geest haal... die wij ook hebben gehoord van NOC en NSF... Ja, dat zijn dus dat, dat skateboarden en 3x3 basketbal. Maar goed, mannenkeurling, die hebben zich bijna gekwalificeerd. Het zou toch mooi zijn als ze over vier jaar mee zouden kunnen doen? Zeker weten. Maar laten we nou eventjes duidelijk zijn dat niet... Uh, overheid bepaalt dat voor, welke, voor welke sporten dat wordt uitgegeven. Dat, la, dat vragen we aan uh, NOC, NSF. Mm. En u, u heeft ook zelf niet een idee daarover. Ik denk dat kunstrijden wordt nu veel uh, genoemd. De twee oud medaillewinnaars, winnaars uh, Joukje Dijkstra en uh, John Dagenappel... die hebben gezegd, van, er moet veel meer, we hebben daar talent op zitten. Daar zouden we veel meer mee kunnen doen. Geef er meer geld voor. Ja, nee, zo zijn er, zo zijn er velen. Uh, maar ik vind ook dat skateboarden heel mooi. En ik vind het ook mooi om dat geld te steken in Paralympische sporten. Zoals para-roeien, para-badminton. Uh, dat zijn allemaal ook een mooie kansen voor de toekomst. Ja, u laat zich niet over die sporten uit. Dat is niet aan mij om daar in ieder geval een orde over te vellen. Iets anders. dat vind ik niet goed. Wat wel volgens mij beleid is. Uh, dat zagen we ook bij deze Spelen. Nederlanders die coach zijn in andere landen. Bob de Jong bijvoorbeeld bij Zuid-Korea. Is dat iets wat u zegt? Maar we moeten meer coaches voor ons land weten te behouden? Nee, ik vind het uh, prima dat uh, ook Nederlandse coaches voor andere landen werken. Dat is prima, dat draagt ook bij aan de ontwikkeling... van dat internationale uh, sportklimaat. Dus ik, zou, ik kan me niet goed voorstellen dat je zegt... kom maar terug naar Nederland, jij moet maar niet in het buitenland gaan werken. Nee, ik vind het fantastisch als uh, Nederlandse trainers... Nederlandse coaches ook in het buitenland werken. Hebben we tenminste wat concurrentie? Ja, ook dat. Maar het is, ja, het is toch een fantastisch exportartikel. goede coaches, Dat is iets om trots op te zijn, vind ik. Maar dat is grappig, want Sven Kwamer zei juist... wij verkopen Nederland hier en daar moeten we eigenlijk nog veel meer mee doen. Nou, is dat niet hetzelfde? Ik geloof dat die internationale toernooien... zijn juist zo mooi om naar te kijken... omdat er heel veel verschillende landen aan meedoen. En als die verschillende, uh, verschillende landen dan Nederlandse trainers... Nederlandse coaches hebben... Ik vind het prachtig. Ja. Sada, zouden we hier ook uh, spelen moeten krijgen? Zomerspelen dan, voor jou? <laughs> uh, ja, waarom niet? Prachtige ja. voorzieningen. Nou ja, het kost heel veel geld, zoiets. Um, ja, uh, ik weet ook niet. Het is ook eigenlijk in elk land steeds weer de discussie: wat levert het nou uiteindelijk op? Ja. Hè, en nadien. Um, ja, ik denk dat Nederland niet een land is wat er denk ik, aan zal leiden. Mm -hmm. zeg maar. maar ja, die discussie speelt natuurlijk meer in landen die verder wel financiële problemen hebben. Ik heb hier geen sterke mening <laughs> over, geloof ik. Nee. Als niet sportliefhebber dan. Of niet spelen liefhebber nou ja, Ik ben in geen in sporthater schilder. of nee. zo. Maar ik geloof het, het niet. Geloof zo ik niet een, uh, nee. Bruno <laughs> Bruins, elke minister van Sport die krijgt die vraag weer. Hè? Ik weet dat Eet Schippers het best wel leuk zou hebben gevonden. Hoe zit dat bij u? Nou, als u zegt, wat, wat levert het op? Ik denk dat bijvoorbeeld Olympische Spelen oplevert... dat heel veel mensen het, um, ja, niet alleen dat kijken naar sport... maar ook het sport beoefenen, dat dat stimuleert. En dat is waar het de komende jaren om moet gaan. Meer mensen in beweging uh, brengen. Lol in sport vind ik ongelooflijk belangrijk. Mm -hmm. Als wij zorgen dat we ja, meer sporten... is dat alleen maar uh, goed voor onze uh, gezondheid. En dat spreekt me als minister voor Medische Zorg ook zeer uh, ook aan. Ja. Ja, en dan voor, over de Olympische Spelen. Ja, dat vind ik... Vind ik echt veel en veel te vroeg om daar een, een opvatting over, uh, over te hebben. Ik, wat ik wel vind, is dat we de komende jaren moeten kijken of we meer internationale uh, sportevenementen naar Nederland kunnen, kunnen halen. Um, uh, en dat is uh, volgens mij allemaal, uh, je zou kunnen zeggen, allemaal voorbereiding. En dan zien we over de Olympische Spelen. Dat zien we later. Ja, ja. maar wat, wat zegt uw gevoel? Van het liefst zou ik het organiseren of ik voel er niks voor. Nee, het gevoel is dat wij voorlopig eerst uh, meer moeten doen met internationale nee, sportevenementen. dat is het gevoel niet, meneer, meneer Bruins. Het gevoel is toch van, wauw, dat zou gaaf zijn als we dat in ons land hebben. Of nou, hebben wij niet echt als, als land wat te zoeken? Ik heb u net gezegd wat mijn gevoel is. En dat zijn de internationale evenementen. En uh, de Olympische Spelen, dat is echt nog veel te vroeg. Als ik diep in uw hart zou kijken, volgens mij krijgen we dan een ander antwoord. <lacht> is, ik heb toch een goed antwoord gegeven. Ja, heel, heel netjes, heel politiek. <lacht> We gaan eerst netjes allerlei andere mooie internationale evenementen doen en dan praten we verder. Nee, nee, nee. Zo was die. hier. Yes, we gaan gewoon, we gaan veel internationale sportevenementen doen. Dat stimuleert ook uh, het, niet alleen het kijken naar sport, maar ook het sportbeoefenen. En dan zijn we volgens mij op het goede spoor. Tot, geniet nog even na in ieder geval van het mooie succes van uh, de Nederlandse Olympiërs of Olympiërs. Bruno Bruins, minister van Sport. Hartelijk dank. dank. Oké, okay, tot ziens. De nationale nieuwspris. Want daar is het wel tijd voor geworden. Lennart Roemsma is hier uit Groningen. Ja. Lennart, goedemorgen. Student Nederlands? Ja. Dan weet jij vast of het Olympisch of Olympisch is. Ik denk Olympisch. Olympisch? Ja. Blijft toch, het wordt een soort rode draad, in één keer hè, in de uitzending. Maar goed, je bent hier om uh, vooral veel kennis van de actualiteit te gaan etaleren. We hebben een sportweekend achter de rug, dus het zou zomaar kunnen zijn dat er ook wat vragen van terug gaan komen. Je bent weer de eerste kandidaat sinds de spelen voorbij zijn. De teller staat op nul. Dus zet een mooie score neer. Ja. Zou ik zeggen. Succes! Het Olympisch schaatstoernooi gaat beginnen. Ik had achterreken zichzelf verbazen: goud voor achterreken! Goud! Met een missie. 0976 Olympisch record. Drie keer op rij een afstand winnen op de Spelen. Fust goud, kijk! Ja, wat is dit een geweldig feest! Deze Winterspelen zijn voorbij. En er is op de stadionvloer een verlichte sneeuwvlok ontstaan. Nederland kan met tevredenheid terugkijken op die Olympische Winterspelen. Hoeveel medailles onder het Nederlandse team in totaal? Uh, 20. Ja, zeker Ena hoogste medaille oogst ooit. In Sochi vier jaar geleden ging het nog net iets beter. Hè? Toen sleefde de Nederlandse ploeg 24 medailles in de wacht. Tijdens de sluitingsceremonie waren wederom veel regeringsvertegenwoordigers aanwezig. Niet alleen Noord-Korea was vertegenwoordigd. Wie was namens de Verenigde Staten aanwezig? Uh, Ivanka Trump. Ja, dat is ook goed. De dochter van president Trump zat eerder al naast schaatser Esme Visser op de tribune. En Visser liet weten dat Ivanka Trump weinig verstand heeft van schaatsen. Dan vraag drie, luister mee. De grootste krant van Turkije heeft vijf Tweede Kamerleden... met een Turkse achtergrond bestempeld als landverraders. Ze stemden eerder deze week voor de erkenning van de Armeense genocide. Turkse regeringskrant omschrijft Nederlands Turkse Kamerleden... onder meer als verraders van het moederland... omdat ze de Armeense kwestie van 1915 nu als genocide willen erkennen. Hoe heet deze Turkse krant? Uh, dat weet ik niet. Saba. Oh ja. de regeringskant valt vijf Kamerleden... onder wie Karabulut van de SP en Usdiel van GroenLinks... openlijk aan op hun stemgedrag omtrent die Armeense genocide. Welke prominente Nederlandse politica... noemde deze Turkse aanval via de media dit weekend onacceptabel? Uh, Ariep. Ja, Kamervoorzitter Zij Ariep er zaterdag in Nieuwsuur... Kamerleden zijn gekozen volksvertegenwoordigers... die vrij voor hun mening uit moeten kunnen komen. Dan vraag vijf. Dat is een geluidsfragment... en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Nou, ik vind gewoon hoe wij ons hier uh, vandaag gepresenteerd hebben als team, als totale ploeg. Wat we uitstraalden. de absolute wil om te winnen, ja, dat spatte er vanaf. Dit is uh, Philip Cocu. De trainer van PSV. PSV won gisteren met 3-1 van Feyenoord. Ajax moest eigenlijk winnen om de aansluiting met PSV te houden... maar liet in plaats daarvan punten liggen. Tegen welke partij speelde zij gisteren gelijk? Uh, ADO Den Haag. ADO Den Haag, inderdaad. Ja. En door die nederlaag loopt Ajax nu zeven punten achter op PSV. Dus die titel begint aardig uit zicht te raken. Dan zoeken wij voor de laatste vraag in de eerste ronde... nog een persoon uit de actualiteit. De vraag is over wie hebben we het. En zodra je denkt te weten, geef het aan. Want hoe eerder je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Hier komen de hint. Vier. Ik ben een roepende in de woestijn. Drie. Dat maakt mij onderscheidend. Uh, stop. Zeg Marco maar, Kroon? Marco Kroon. Zou zomaar kunnen. Voor twee punten zwijgen doe ik niet op commando... En voor één punt. Mijn strijdmakkers vinden dat ik te veel vertel over ons werk en dat ik daarmee collega's in gevaar breng. En Dat maakt mij onderscheidend. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de Willemsorde. Een roepen in de woestijn hangt natuurlijk ook samen met de missie waar het allemaal om gaat. Marco Kroon is inderdaad goed geantwoord. Dat geeft een nieuwsfactor van acht. Dus dat is een mooi uitgangspunt volgens mij om die tweede ronde te gaan spelen. Die duurt 90 seconden. geef zo snel mogelijk het antwoord, maar laat me wel de vraag helemaal uitstellen. Ja. En Saada mag niet souffleren. Als je het weet. Daar gaan we gaan nieuwsquiz. weer verder. De nationale welke Weerman is klaar met het nieuws over de Siberische beer? Gerrit Hiemstra. Ja, de president van welk land gaat niet bij Trump langs... na een ongemakkelijk telefoongesprek? Uh, Mexico. Is goed. Wat moeten de medewerkers van Randstad en Tempo-team verplicht volgen? Antidiscriminatiecursus. Is goed. In welke plaats was er gisteravond brand bij Van der Valk? Hoorn. Uh, Dat klopt. Wat is het best bekeken tv-programma van gisteravond? Bij de luistermoeder? Hoe kan het ook anders? Welke VVD-Europarlementariër wordt niet de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken? Hans van Balen. Dat is ook goed. In welke plaats gaat de koninklijke familie vandaag op de foto? Uh, leg. Klopt. Wie schreef in Vanity Fair dat ze zich door de hashtag MeToo niet meer alleen voelt? Ehm. Uh, Pas. Wat jij? Hem? Monica Lewinsky was hem. Oh ja. In hoeveel gemeenten wil GroenLinks in het bestuur? 100. Ja. Wie heeft Keurne-Brussel-Keurne gewonnen? Dylan Groenewegen. Is ook goed. Op welk Caribisch eiland gaan ze vandaag naar de stembus? Uh, Sint Maarten. Klopt. Een film uit welk land heeft de Gouden Beer gewonnen voor beste film? Roemenië. Is goed. In een pluimveebedrijf in welke plaats werd gisteravond vogelgriep vastgesteld? Uh, Olde Kerk. Is ook goed. Uit welk land kwam de Olympische skier... die verdronken is in een gestolen auto tijdens de winterspelen? Pas. Die dronken in een gestolen auto stapte. Pas. Zij het verkeerd. Canada. Een afgelegen dorp in Italië met negen inwoners... krijgt er een paar asielzoekers bij. Hoeveel? Negen. Nee, negen inwoners, vijftig oh. asielzoekers. Oh, okay. Wanneer je een bloemetje of paddenstoel plukt in het bos, ben je officieel een. Eh, uh, pas. Stroper. Eerder mocht alleen Mao dit, maar nu heeft ook de huidige president van China dit recht. Wat mag president Xi? Ehm. Um. Nee, ik weet het niet. Sara? Of Hij mag eeuwig uh, onbeperkte macht? Yeah. Ja. Ja. Hij mag voor altijd blijven regeren, ja. inderdaad. Ik ben wel bang dat hij buiten de tijd viel... maar dit leg ik even bij de jury neer om uh, daarover te oordelen. Hij wordt goed gerekend. Nou, okay. Iedereen is soepel vandaag, dat is toch fijn. Uh, 13 vragen had je okay. daarmee goed in die uh, tweede ronde. Vermenigvuldig met 8, dus dan kom je op een score van 104. 104 okay. Je weet hem in ieder geval uh, meteen goed neer te zetten. Gefeliciteerd. Ja, ik ben er blij mee. Ja, toch? Dat, ja. dat mag. Dat lijkt mij wel. Blijf het volgen deze week. Dan weet je ook ja. eind van de week of je nog steeds bovenaan staat... en dan uh, met 300 euro uh, naar huis gaat. Dat zou helemaal mooi zijn. Had je de vragen geweten, Sade? Oh, echt niet. niet, niet? De laatste is dus wel, die je niet... Uh, en de, eigenlijk de vragen die jij niet wist, die wist ik al. Kijk, maar De je? rest had ik deels. Dat is een ideale deels, samenvatting ja. van het ja. nieuws van, uh, van deze ochtend... Uh, ook wat voorbij komt. Ja. Ik ga jullie beiden bedanken. In ieder geval voor het meespelen voor jou natuurlijk de vaste prijzen ook. Ja. Kaarten voor beeld en geluid en een flesje wijn of olijfolie. Dankjewel. Ja, je wel. Wij spreken elkaar binnenkort weer. Dank yes. ook voor jouw aanwezigheid. Yes, jou hier, bedankt. bij Spraakmakers. Het is tijd voor één op één. Sven Kokkelman. goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij kouwelijk? Nou, het is hier echt niet het doen, gewoon. 30 is, graden, man. Ze hebben de studio omgetoverd tot een sauna. Ik maar ga goed, zo we meteen praten. Ja. Sterkte. Zo. Ja, dankjewel. <laughs> Ik ga zo meteen praten met Luc Winter. Hij geldt als de bekendste zorgondernemer van Nederland. Onder meer de baas was hij van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis... en van de IJsselmeerziekenhuizen. Maar hij geeft de pijp aan Maarten als bestuurder. Sinds tegen maand is hij dat niet. Alle reden voor een gesprek zometeen in 1 op één. NPO Radio 1. Na de hoofdpunt uit het nieuws, Katrien Straatman. Gemeenten moeten snel maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren... zegt het Longfonds. Nu zouden veel Nederlandse steden de Europese normen overschrijden. Het fonds pleit voor het invoeren van milieuzones... en het tegengaan van het gebruik van houtkachels. Vanwege de kou heeft de wegenwacht van de ANVB, ANWB het extra druk. Veel auto's starten niet door problemen met de accu... of hebben een vastgevroren handrem... Op een normale maandag moet de Wegenwacht gemiddeld 3500 keer te hulp schieten... maar voor vandaag wordt rekening gehouden met 5500 per gevallen. Trouwen in gemeenschap van goederen wordt goedkoper. Minister Dekker wil af van de verplichte notaris. Degene die nog wel de erfenissen, bezittingen en schulden willen delen... moet voortaan een formulier kunnen invullen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand om dit te regelen.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 Dankjewel. Dan weer naar het verkeer. Arnoud, wat staat er nog aan files? Op de A28 Amersfoort richting Zwolle... staat tussen het harde en Knoop Hattemabroek... vijf kilometer file met een vertraging van 20 minuten... en door bergingswerkzaamheden is de linkerreis zo dicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. 1 op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Hij geldt als de meest bekende zorgondernemer van Nederland... tot deze maand de baas en mede-eigenaar... van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis en van de IJsselmeerziekenhuizen... waarvan hij overigens nog wel aandeelhouder blijft. Tel daarbij op een conglomeraat aan diagnostische centra... een antroposofische GGZ-instelling en de Thomashuizen... en je komt bij Islands eerste zorgmagnaat met een waar zorgimperium. Loek Winter, ooit begonnen als radioloog... geldt nu als bedrijvendokter voor wankelende zorginstellingen. Een probleemoplosser, noemt hij zichzelf... Dollar Loek is een andere bijnaam, want hij komt nog wel eens in het nieuws... met kritiek op zijn financiële handel en wandel. Of het nu zijn salaris betrof als ziekenhuisdirecteur... of nu weer een procedure bij de ondernemerskamer... waar hij wordt beticht van, het, eh, van belangenverstrengeling... en het omzeilen van het verbod om winst te maken in de zorg. Alle reden voor een gesprek met een dwarskijker die naar eigen zeggen... graag buiten de lijntjes kleurt en betere zorg wil bieden voor een lagere prijs. Meneer Winter, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u een geldwolf? Uh, ik dacht het niet. U dacht het niet of u bent het niet? Ik ben het niet. Iemand die stiekem winst probeert te maken waar dat niet mag? Nou, nee. Um, uh, zorg en winst maken is een giftige cocktail. Uh, en dat uh, is uh, op zich heel begrijpelijk, uh, althans in Nederland. Ja. Omdat wij uh, uitgaan van uh, solidariteit en uh, toegankelijkheid van zorg voor iedereen. Ja. Uh, de, het probleem zit eigenlijk uh, in de uh, dienstverlenende sectoren rondom de zorg. Ja. De pharma-industrie, de uh, medische materialen, de disposables. Ja. De ICT-leveranciers, daar worden uh, behoorlijke winsten gemaakt. Ja. Maar u niet. En, u zegt, uh, ik ben niet iemand die stiekem probeert winst te maken in de zorg. Nou, het is, uh, het is gewoon niet mogelijk, want er is ja. een wet uh, winstverbod... en daar ja. houden wij ons keurig aan. Ja. Waar komt die bijna dollar look dan vandaan? Nou, het is... Uh, uh, wel opmerkelijk dat je in 20 jaar tijd een uh, bedrijf van een behoorlijke omvang kan uh, opbouwen. Ja. Uh, uh, dus dat, dat geeft, en dan moet je natuurlijk toch zakelijk zijn, en ja. ik ben wel zuinig op het geld. ik probeer wel kosteffectief te zijn, dus ja. dat geeft uh, uh, waarschijnlijk die bijnaam. Ja. Maar um, uh, ik heb mij uh, tot op de dag van vandaag altijd keurig aan wet- en regelgeving gehouden, dat ja. zowel uh, naar de fiscus toe, ja. als uh, naar het uh, verbod op winstuitkering, daar houden wij ons keurig aan. En daar hecht ik ook aan. We moeten praten, meneer Winter. Welkom bij 1 op 1. Was het niet zo, meneer Winter, dat u een paar jaar geleden nog zei... ik wil vier ziekenhuizen hebben en ik wil echt iets doen... aan de gezondheidszorg in Nederland om die efficiënter, beter... Uh, en dus betere zorg tegen een goedkopere prijs te maken? Dat klopt, daar zijn we ook uh, hartstikke druk mee. En in de diverse uh, subsectoren van de zorg... dus gehandicapte zorg, dementiezorg, ziekenhuiszorg... medisch-specialistische zorg... proberen we ook uh, het verschil te maken door klantvriendelijker te zijn... en uh, ook kosteneffectiever te zijn. Ja. Uh, wat mij persoonlijk opgevallen is dat in de kredietcrisis... Uh, toen um, de kosten van de zorg... eigenlijk die groeien al decennia lang meer dan de conjunctuur groeit. Ja. En toen was de recessie en toen was er heel veel belangstelling... voor ondernemerschap in de zorg. Er zijn een aantal voorbeelden in de zorg. Helaas veel te weinig, omdat de sector heel groot is. Ja. Het bedraagt 90 miljard. Dus het is eigenlijk de grootste uitgave op de, op de, voor, de, voor de overheid. Zeker, met steeds en, maar blijvende ste prijsstijging. Ja. Althans, het, het en in, bedrag van wat we met z'n allen verdienen... wordt steeds procentueel groter, Van dat deel dat naar de zorg toe gaat. Maar even naar de ambitie. Want u zei dus, ja, ik wil het even zeggen, want in de, in de recessie ja. was er dus heel veel animo... voor, um, voor mensen die uh, meer en betere zorg voor minder geld uh, leverden. Ja. Nu de recessie voorbij is, eigenlijk een anderhalf, twee jaar... valt het me op dat er een soort uh, herijking is van het ondernemerschap in de zorg. En dat uh, um, zeg maar, uh, kleine dingetjes als um, uh, belangenconflict en zo... die worden heel groot gemaakt. Ja. Ook uh, een mede-ondernemer, Jos de Blok, die zeer succesvol is... ...hoge klantwaarderingen heeft, hoge medewerkerstevredenheid heeft. Ja. Er is een soort herijking van wat willen we met dat ondernemerschap in de zorg. Ja. Dat terwijl de conjunctuur gaat iets beter, dat is heel ja. fijn. Ja. Maar de kosten van de zorg stijgen disproportioneel harder. Ja. Dus maar... over een aantal jaren krijgen we die veerbeweging weer terug. Ja. Dat dit soort innovatieve dwarsdenkers en dwarsdoeners... Um, uh, toch een oplossing bieden voor meer zorg voor hetzelfde geld... want die zorgbehoefte neemt enorm toe. Dus de, de ambitie blijft decennia. wat u betreft. Uh, waarom, waarom stopt u er dan mee als ziekenhuisbaas... bij het Ziekenhuis en bij de Ziekenhuizen? Als die ambitie nou... zo groot was, opeens? Nou, nu nog steeds, maar dit heeft te maken met tijdsbesteding. Dus uh, het is uh, onmogelijk om uh, eindverantwoordelijk bestuurder te zijn... voor en een keten in de gehandicaptenzorg en in de dementiezorg en de ziekenhuizen. Ja. Uh, overigens zitten de ziekenhuizen ook nu in een fase waarin een ander leiderschap uh, nodig is. Ja. Dus dat uh, geeft mij een andere rol. En ik ga dus nu de rol in van uh, actief aandeelhouder. En die rol heb ik bij andere organisaties ook hebben. bijvoorbeeld Bij de seizoenen heb ik die uh, rol ook. Ja. Maar het is zo moeilijk te rijmen met uw geval. ambitie van een paar jaar geleden... Namelijk ik wil nog meer ziekenhuizen, want die zorg in Nederland kan beter. En nu gaat u zich richten op uh, kleinschalige woonvormen voor gehandicapten. Dat is toch een hele andere tak van sport. Dus mijn vraag is, waarom vertrekt u zo opeens uh, bij die ziekenhuizen... en is die ambitie van een paar jaar geleden opeens verdwenen? Nee, hoor, die ambitie is niet uh, verdwenen. Alleen die ga ik op een andere manier invulling geven. Maar u gaat geen uh, ziekenhuizen of... meer kopen, toch of wel? Nou, dat u zegt het. Uh, ik heb net het tegenovergestelde gezegd en dat wil ik nog een keer herhalen. Uh, wij gaan gewoon door met die ketenvorming. Uh, ik merk nu wel, en dat zei ik, heb ik net ook gezegd, dat er een ander marktmomentum is. En dat, er, uh, dat het publieke domein uh, minder open staat voor uh, ondernemerschap. Ja. Er zijn in Nederland drie ziekenhuizen geprivatiseerd. Dus het ziekenhuis in Beverwijk, het uh, sme en het Slotervaartziekenhuis. ziekenhuis En uh, er staat nu uh, eigenlijk niets aan te komen. Er zijn geen uh, aspiranten, uh, uh, zeg maar, ziekenhuizen. Terwijl dat een jaar of vijf of tien geleden... Dat zag dat plaatje er wezenlijk anders uit. En dat heeft toch, denk ik, te maken met het uh, uh, politieke klimaat... Ja. waarbij dat ondernemerschap uh, herijkt wordt. Nou, sterker nog, er is steeds meer kritiek op privatisering in de zorg... en er zijn steeds meer partijen die zich afvragen of dat allemaal wel zo goed gegaan is. Nou, dat is eigenlijk precies de trend die ik bedoel. Dus dan uh, als ondernemer... dan uh, doe je van pas op de plaats, maar dat neemt niet dat ambitie weg is, maar we hebben een horizon van tientallen jaren, ja. dus u moet, u moet mijn, perspectief ook in, uh, dat, mijn verhaal ook in dat perspectief zien, want met mijn diagnostische centrum ben ik in 1994 begonnen ja. en hebben we ook een uh, perspectief voor, uh, echt, uh, voor decennia. Zegt u daarmee uh, met zoveel woorden, ik koop nog wel eens een keer een ziekenhuis en nu ziet ik me nog wel eens terug aan de top van zo'n ziekenhuis? Nou, de vraag is of je, je daarvoor bestuurder moet zijn. Want nogmaals, het, uh, het, het, het oprichten en het, uh, uh, het initiëren... dat is een andere vaardigheid dan het besturen van ziekenhuizen. Uh, het besturen van ziekenhuizen heb ik relatief lang gedaan. Hè, dus in totaal wel acht of negen jaar. Ja. En ik merkte zelf dat de prik er een beetje uit was. Uh, en mogelijk had ik het eigenlijk al een paar jaar eerder moeten doen. Ook omdat de agenda... Ik bedoel, een werkweek heeft normaal 40 uur en bij mij 80 uur. Ja. Maar uh, dat dus op een moment is het uh, ook fysiek, uh, wordt een ding. U gaat niet weg dus, omdat er iets op de achtergrond speelt... dat we nu nog niet weten waar zo meteen weer glazen over ontstaat. Nou, bij het ziekenhuis is er voortdurend gelazer. Dus, uh, in die zin, uh, kunt u dit later uh, gebruiken. Maar, uh, er is niet meer gelazer dan dat er de afgelopen acht jaar was. Een ziekenhuis is een complex be bedrijf. Waarbij er uh, medewerkersbelangen. Het is media gevoelig. Het is complicatie gevoelig. Het is financieel dun. Het is dus, dus er is van, altijd van alles wat uh, bij ziekenhuizen. Omdat het gewoon hele complexe bedrijven zijn. Ja. En daarom ook heel moeilijk te runnen. Daarom zie je ook heel veel bestuurlijke wisselingen. Ja. Uh, en in die zin is acht jaar uh, ook al heel lang. Hè. Dus, uh, Speelt de beloning daarbij ook nog een rol? Want uw uh, inkomen was uh, onderwerp van politieke discussie... in elk geval een tijdje terug. Uh, namelijk, u bent de baas van twee ziekenhuizen... althans van twee ziekenhuisgroepen. Uh, en uh, u had zichzelf voor uh, anderhalf salaris... zal ik maar zeggen, op de rol gezet. Uh, waardoor uh, u boven de uh, wetnormering topinkomens uitkwam... althans in de ogen van sommige partijen. Uiteindelijk is dat uitgezocht... en bleek u 223,38 euro te veel betaald te, te hebben gekregen. Klopt, hè? Ja. Is dat bedrag al teruggestort? Ja, natuurlijk. <laughs> dat bedrag is teruggestort. Ja, ging dat makkelijk op? Of... Uh, anders gaan we er samen een keer van eten. Nee, de, uh, uh, wij houden onze wet en regelgeving. En dat uh, blijkt ook hieruit. Uh, en mijn inkomen heeft geen enkele rol uh, gespeeld bij mijn beslissing... om uh, hier al dan niet mee door te gaan. Uh, om de simpele reden dat de belangen van de verstrekte leningen veel groter is. Ja. Of... Uh, dus dat, uh, dat staat daarbij niet in verhouding. Nee. Over, over het klimaat en de manier waarop er tegen ondernemerschap in de zorg wordt aangekeken... Uh, Praten we zo meteen verder. Uh, eerst even naar een rechtszaak die nu uh, loopt. Uh, u bent uh, voor de Ondernemerskamer gedaagd. Uh, door uh, een van uh, um, uw bedrijven. Dat wil zeggen, uh, de Seizoenen. Dat is een antroposofische GGZ-instelling. Omdat ze uh, niet zeker zijn, zeggen ze zelf. van hoe u met de financiële handel en wandel omgaat. Met andere woorden, of het zorggeld dat daar van uh, overheidswegen binnenkomt. Uh, wel helemaal netjes wordt besteed. en of u daar inderdaad geen winst van maakt. En u wordt belangenverstrengeling in het omzeilen van het verbod op winst. Maken in de zorg ten laste gelegd. Klopt allemaal, hè? Ja, ik kan u verzekeren dat wij ons strikt houden bij de regelgeving... ook uh, bij de seizoenen. En uh, ik heb alle vertrouwen in de uitspraak van de... Uh uh, van de ondernemingskamer. En ik, ik kan het alleen maar herhalen. De afgelopen 25 jaar. heb ik mij voorbeeldig gedragen. En dat geldt ook bij de seizoenen. En dat ga ik de komende periode ook uh, doen. Ja, maar uh, zoals gezegd. Ja? Maar zoals gezegd. is dus een, um, een herijking van ondernemerschap. En er wordt met een hele grote loop. Wordt er naar allerlei kwesties gekeken. En uh, zowel uh, bij die inkomenskwestie. als bij de ondernemingskamer kwestie. Uh, voldoen wij uh, strikt aan wet en regelgeving. Ja. Goed, er gaat 40 miljoen. Van overheidsgeld naar die seizoenen toe, uh, en die seizoenen staan onder een grotere BV WW Zorggroep BV. Klopt ja. en er staan twee BV's naast, de vastgoed, de seizoenen BV, en de Care Shared Service BV. Klopt. Uh, die vastgoed, dat is laten we zeggen de huisvesting van de mensen in die uh, de seizoenen, uh, dus de panden, uh, die panden zijn in eigendom van u en een paar anderen, toch? Nou, het is inholding met drie dochters. We hebben daar destijds bij de herstructurering in 2011... toen was er een, uh, het is een doorstart van de van de zonnehuizen. Ja. Hebben we heel bewust voor die uh, structuur gekozen. Eén, uh, ja. dat was een uh, trend om uh, zorg en vastgoed te scheiden. Dat hebben we gedaan. En twee, uh, de zonnehuizen is failliet gegaan aan een overdaad aan... Um, uh, bureaucratie, management, en ook aan een overdaad aan vastgoed. Ja, dat is in de reden dat we het in drie gesplitst hebben, ja, in vastgoed. Ja, Back maar, office ja. en zorg. De zorg, daar zit een winstklem op. Ja. Daar houden wij ons ook keurig aan. Winstklem betekent Overigens, dat je daar geen winst mag maken. Ja. Overigens gaat het heel goed met, die, uh, uh, met het zorgbedrijf. Maar, maar dus dat geldt niet voor de vastgoed -bv. Daar kun je wel winst maken. En, en daar bent u met een paar andere eigenaar van dat vastgoed. Dus van die panden. Klopt toch? Ja. ja. Nou, en die panden die verhuurt u weer aan de seizoenen. Dus met andere woorden, ja. publiek geld wordt uitgegeven... aan de huur van de panden die bij u in eigendom zijn. Ja, mag ik u uitleggen? Want er zijn ook externe huurders. Een derde van de panden wordt aan externe huurders. Dus dat zijn mensen zoals, zoals ja, gewoon particulieren die dat verhuren. En een deel wordt dus verhuurd aan de vastgoedvernootschap. Overigens kunnen we dat vastgoed ook verkopen en beleggen. Die doen niet anders. Hè. Dus grote beleggende maatschappijen, ABP, Sinters Achmea, FFGH, ja. noem ze allemaal maar op. Maar om, om u even te onderbreken, de kritiek richt zich erop, dat u dus. Uh, panden in bezit hebt, die u verhuurt aan een uh, geestelijke instelling, geestelijke gezondheidsinstelling, waar u zelf de eigenaar en de baas van bent. Ja, maar dat maakt er niks uit. Er zijn, uh, er zijn in Nederland 400.000 uh, eigenaren van bedrijven die hun vastgoed uh, uh, privé hebben of een, een ander bedrijf. De vraag is, is het marktconform? En we hebben dat laten toetsen. Uh, en het is uh, goedkoper dan marktconform. En we hebben dat met alle plezier nog een keer laten toetsen. Hm. Dus daar zit geen enkel daar uh, zit geen spleetje lucht tussen van uh, iets wat niet mag of niet kan. Het is allemaal geobjectiveerd, het is allemaal transparant, het is volstrekt binnen wet en regelgeving. Ja. En het is zo gestructureerd omdat destijds bij de Zonnehuizen het probleem zat in die uh, overdata aan management en een overdata aan uh, vastgoed. Ja. En om die reden hebben we dat ook in overleg met de curator destijds. Die heeft het gegund. Die heeft een markttoets gedaan. Ja. Uh, we hebben het gefinancierd bij de banken. Die uh, hebben daar ook een markttoets gedaan. Die hebben daar vier jaar over gedaan. Dit uh, ja. het dateert uit 2011 en in 2016 ja. is pas deze transactie uh, tot stand gekomen. Kijk, het het probleem zit hem eigenlijk in uh, het verleden. Dat is vaak zo, in het DNA van zijn organisatie. Ja. Uh, er zijn uh, voortviesementen. Uh, is met name die centrale cliëntenraad behoorlijk gefrustreerd geraakt. Omdat ze zagen dat het niet goed ging. En nou, ze kregen nog gelijk ook, want het ja. faillierde. Maar nu zegt en, die centrale cliëntenraad: we, we willen gewoon openheid van zaken. Uh, en en dat kan. En zijn dus naar de dat rechter. Kan. Hoeveel advocaten hebt u ingezet? Nou, uh, helaas uh, te veel. Een stuk of acht, hè? Overigens is dat ook mijn kritiek in de cliëntenraad. Van god, uh, de kosten die gemaakt worden door wat jullie hier optuigen. 100.000 euro die, heb ik begrepen. Ja, die moeten zomaar uh, uit het zorgbudget. En daar heb ik nou last van. Omdat, uh, en we gaan elkaar er nog wel over spreken, hoor. Um, het is volstrekt transparant, het is getoetst. We hebben daar drie hele dure rapporten voor laten maken. Ja. Het is zo transparant als men zijn, zo zuiver als men zijn kan. Dus wat u en betreft is er wat... helemaal niks aan de hand. En het is ook is geen probleem dat u als eigenaar handen. van panden... die panden verhuurt aan een dus zorginstelling... waar u zelf eigenaar en baas van bent. Tenzij je natuurlijk dat uh, je niet houdt aan marktconformiteit. En dit houdt zich keurig aan marktconformiteit. Of, het is, dus of dus, het is een mogelijkheid om toch winst te maken op een zorginstelling. Natuurlijk kan je aan die panden uiteindelijk zorg maken. Want dan heb je het over 2030, um, 2035, als alle bankfinancieringen afgelost worden. Want in de tussentijd ja. uh, vraagt de bank natuurlijk gewoon rente. Dus die maakt dan ook winst. Ja. En de uh, advocaten die betrokken zijn maken ook winst. En de externe verhuurders maken ook winst. Ja, ja. Dat is, Je zit in een maatschappelijk. Bestel hmm. waarbij leveranciers natuurlijk een verdienmodel hebben, en het klopt inderdaad, ja. ja. Dat geldt voor de ziekenhuizen ook. Ja. Overigens ben ik um, misschien toch even over het, uh, het maatschappelijk kompas. Ja. Ik ben zelf heel kritisch over uh, winstuitkering in de zorg. Dus het wetsvoorstel. Um, uh, de huidige uh, wetgeving, een winstverbod, kan ik goed mee leven. Ja. Het wetsvoorstel dat het, het vorige kabinet niet gehaald heeft, dat ja. is uh, winstuitkering in de zorg onder hele strikte voorwaarden. Ja. Ben ik uh, uh, sterk voorstander van. Maar goed, tegelijkertijd. Dus winst en zorg vind ik zelf ook een hele. Um, uh, kritische giftige cocktail. Ja. Uh, maar ik ben nog kritischer over de toeleveranciers die nu buiten beeld blijven. Ja. Die noemde ik u net. Ja, maar goed, ik ben dus... nu met u in gesprek. Dus, en ja. met, met als aanleiding dat u als ziekenhuisdirecteur vertrekt. Dus. Uh, en u gaat zich dus richten op die Thomashuizen. Dat is een kleinschalige woonvorm voor gehandicapten. U wilt het ook over de grens gaan brengen, dat concept. Uh, en de crux is dat een aantal bewoners van zo'n pand, uh, mensen dus met een beperking, hun persoonsgebonden budget bij elkaar leggen, waardoor de financiering van zo'n eigen woongroep mogelijk is. Mag ik het Klopt. zo zeggen? Klopt, hè? Ja. En nou is daar ook weer kritiek op, want die persoonsgebonden budgetten... die zouden daar niet voor zijn bedoeld. De Algemene Rekenkamer is daar heel kritisch op. Het ministerie is daar heel kritisch op. Geeft zelfs een negatief advies voor, voor, voor deze vorm van huisvesting. Eh, omdat het allemaal niet controleerbaar is. Omdat u niet onder overheidscontrole valt. Nou, uh, overheidscontrole, destijds zijn we begonnen... met een uh, uh, privaat initiatief voor medisch-specialistische zorg in 1994. En ik heb uh, uh, destijds de Nederlandse Raad voor Particuliere Klinieken... verzocht om een kwaliteitssysteem uh, op te tuigen. En ik uh, vraag de overheid om dat nu ook wat te doen rondom de PGB's... en, uh, rondom, uh, en ook de belangengroep per saldo... Uh, heb ik gesprekken gehad over het opzetten van een kwaliteitssysteem... omdat ik, uh, net als de overheid vind, en de Rekenkamer... en de partijen die u noemt... dat uh, de maatschappelijke verantwoording van PGB-gelden uh, belangrijk is. Ja, dat maar ik citeer u de... uit, het, uit de NRC voor... dat hierover heeft geschreven. Dat... En dan zegt u, het PPGD, PGB is het mooiste... maar helaas ook enige financiële vehikel... dat je als dwarskijker in de zorg kan gebruiken... voor een uiterst mensgerichte benadering. En dat heeft ermee te maken dat je dan niet... onder allerlei institutionele beheersmechanismen nee, valt. Nee nee, nee, maar dan verbindt u zaken... Die die, uh, die ik niet zeg, het PGB geeft de keuze aan de consument... Om de zorgaanbieder te kiezen die hij nodig had. Dat vind ik perfect en geweldig. Omdat dat de pluriformiteit en de, uh, van, van de behoeften van de mensen enorm invulling geeft. Dus ik ben sterk voor dat PGB-stelsel. Maar dat PGB is zo succesvol. Er zijn zoveel mensen die het willen gebruiken. Ja. Dat de roep om maatschappelijke verantwoording ook uh, naar voren komt. Ja. Namelijk, uh, waar wordt dat geld aan besteed? Daar moet transparantie over en dat moet getoetst worden. Ik ben er als geen ander voorstander van. Ja. En twee, de kwaliteit moet getoetst worden. Ja. Dus daar krijgt de IGJ en de IGZ krijgt daar een rol in om die centra te toetsen. Daar ben ik ook voorstander voor. En maar dus die PGB's zijn dermaat succesvol dat er, um, dat er een roep is om kwaliteitsborging en uh, ook uh, zeg maar verantwoording, waar gaat het geld doen? En ik ben daar voorstander van, dus alles wat daar aan bijdraagt zal ik van harte ondersteunen. Ja. Hoe komt het dan toch dat er telkens zoveel kritiek is op wat u doet? Nou, dat is een herijking van ondernemerschap in de zorg. En uh, dat iets wat uh, een paar jaar geleden leidde tot uh, uh, hoge status, hoge reputatie. En ik kreeg wel, denk ik, wel, tien interviews per week om uh, te vertellen wat er allemaal beter en goedkoper kon. En nu zie je dat het politieke en het mediaclimaat... Uh, Veranderd Omdat de Nederlander denkt, willen we dat allemaal wel? Is dat allemaal wel nodig? Kunnen we niet net als vroeger alle uh, zorg op de hoek van de straat uh, uh, bij publieke instelling? Dat is wat er nu aan de hand is. Uh. Ja. En ik zie het als een tijdelijk fenomeen. Omdat zoals ik, wat ik u net zei, de conjunctuur gaat iets beter. Maar als wij uh, weer een paar jaar verder zijn, dan zal blijken dat de zorgkosten verder groeien dan de conjunctuur eh, een positieve bijdrage heeft. En dan eh, komt het ondernemerschap weer op een, een nieuw niveau eh, naar voren. Dat ja. is wat er aan de hand is in Nederland. Goed, u hoort een telefoon. Dat betekent, zoals elke keer in deze uitzending rond dit tijdstip, tijd voor contact met Dries Roelving. Dries, goeiemorgen. Hi, goedemorgen Sven. Op deze stralend blauwe ijskoude winterdag luister ik hier vanuit de PC Hoofdstraat naar de man die het Slotervaart ziekenhuis heeft weten te behouden voor mijn oude buurtje, want ik heb daar in de jaren negentig gewoond in Slotervaart aan de Johan Huizinggalaan en ik weet dus hoe belangrijk het is om ook in die hoek van Amsterdam een goed ziekenhuis te hebben. Er is nog een hele nieuwe wijk achter het ziekenhuis gekomen, nieuw sloten. En het was ooit het modernste ziekenhuis van Europa Sven, is je niet. Juliana heeft dat in 1976 geopend nou, op een gegeven moment ging dat dus helemaal mis... met die mevrouw Erdurdak, zeg ik het goed? Erdmoedak, ja. Ermoedak, ja. En, maar Loek de Winter... die vind ik trouwens een hele goede tactiek hebben... om jou te bestrijden. Want wat heeft die man zich nou voorgenomen? Ik hou zo lang mogelijk het woord. Dan kan die Sven niet met allemaal van die vervelende vragen komen. Die Loek, die heeft daar toch de boel weer... hard uh, op de rit gekregen. Maar ik heb een hele andere vraag aan Loek. En dat is misschien niet waar hij zo uh, in gespecialiseerd is... Maar... Hij zal er in ieder geval meer verstand van hebben dan ik. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Look, hoe komt het nou dat sommige medicijnen zo duur zijn... dat ze onbetaalbaar worden voor patiënten? En waarom geven fabrikanten van die medicijnen daar geen uitleg over? Nou ja, kijk, ik breek me de bek niet op. Ik heb tijdens dit interview daar twee keer over geprobeerd te beginnen... maar ik kreeg daar geen ruimte voor. Oh, ik wil dat uh, nog je... aan bod laten komen, hoor. Ik, ma maak u zich als je geen zorgen. Over... Nee, maar als je het over misstanden hebt in de zorg... dan hebben we het over uh, de leveranciers van apparatuur... Ja. van disposables en van geneesmiddelen... en een afgeleide daarvan van ICT. Ja. Maar geneesmiddelen, daar word je uh, misselijk van. De Mar marges die daar gemaakt worden... die zijn dus onmaatschappelijk en disproportioneel. Ja. Met name van de bijzondere geneesmiddelen, de dure geneesmiddelen. Ja. Heb ja. Dan heb je het over nieuwe oncologische medicatie... dan heb je het over de biologicals. En er zijn nu in, in Nederland een aantal initiatieven... Over overigens heb ik daar van de week een aantal gesprekken over... Ja. met hele creatieve farmaceuten uh, en researchers... die hebben daar varianten voor. En vanuit de AVL zijn er een aantal initiatieven... vanuit de Universiteit van Utrecht, Schelligen zijn er een aantal initiatieven. Ja. Die uh, zijn op zoek naar um, het omzeilen van patenten... zeker doorbreken van patenten, om dit soort... Uh, duur ineens goedkoper toegankelijk te maken voor het brede publiek. Want dat vind ik als een van de, een van de grote risico's voor de zorg. Ja, maar dat was de uh, vraag die ik u wilde stellen, meneer Winter. En namelijk, uh, als dat nou het grote probleem in de zorg is... en u roept al jaren dat u de grote problemen in de zorg wil bestrijden... waarom investeert u daar dan niet in? Waarom verkoopt u geen uh, farmaceut of gaat u iets doen... Uh, met uw investeringen en uw geld om te zorgen dat dat beter wordt? Ja dat, is nou, een goede vraag, ook. ja, dat is een hele goede vraag. En wat ik al zei, ik heb er deze week gesprekken over. Ik heb tegen een aantal vrienden gezegd dat ik me hier beter in wil uh, verdiepen. Ik heb ook met mijn buurs, bij mijn buurmans, Veder van Wijnbergen, daar van de week uur over uh, gesproken. De over ecodom, ja. Ja, over ik, over alternatieven en zo. Een mensenleven kent helaas maar um, uh, beperkt energie. Uh, en en zo'n grote onderneming die ik heb... of je nou de rol van bestuurder of van aanhouder hebt... kost gewoon heel, heel veel tijd. Jawel, maar als dit het, het, het, het grote behoor... probleem in de zorg is... en u zegt ja. dat u het grote probleem in de zorg wil gaan aanpakken... dan zou je verwachten dat u, daar, dat u daar uw energie ook op richt. Ik heb zeker affiniteit met het probleem... maar ik doe u geen toezeggingen over... Uh, uh, hoeveel tijd ik erin ga steken, zeker ook omdat ik merk dat uh, en dan. Vanuit het perspectief van een ondernemer in het buitenland de behoefte is aan de kosteneffectieve, kwaliteitsgerichte concepten die wij hier de afgelopen 30 jaar ontwikkeld hebben. Uh -huh. uh, dus in het buitenland roept om um, kosteneffectieve zorg en daar, uh, daar wil ik ook uh, tijd in steken de komende periode. Ja, en even dan tenslotte, uh, ik heb nu 30 jaar van 80 werken achter de rug. Uh, ik ben de tweede helft 50, dus uh, op een gegeven moment wordt energie ook een factor. Ja, hoewel, ja. U, hoewel, hoewel u ook wel eens hebt gezegd... ik ga door dat komval. En dat, uh, on, dat onderschrijf ik nogmaals. Dus ik ben vrij consistent in mijn uitgangspunten. <laughs> <laughs> Goed. Dries, heb je antwoord op je vraag? Helemaal duidelijk. Oké, okay. hey, dank, tot morgen weer. Tot morgen. Uh, ja, meneer Winter, u zegt... ik kan niet beloven dat ik daar heel veel tijd aan ga besteden... want ik wil uh, het buitenland helpen... om zo uh, kostenefficiënt uh, te uh, gaan opereren. U zegt het klimaat in Nederland is, uh, is, is wat vijandiger geworden... jegens ondernemers in de zorg. Nou, uh, wat minder sympathiek. Vijandig zou ik het niet willen noemen. Ja. Maar er is een, er, we zitten in een andere uh, maatschappelijke fase. Het is een andere politieke krachtenveld. Juist. En uh, wat zijn daarvan de gevolgen tot slot? Nou, een pas op de plaats, consolideren de organisaties die we opgebouwd hebben, uh, stabiel maken, uh, uh, interne verbeteringen doorvoeren. We hebben zo ongelooflijk uh, veel groei doorgemaakt de afgelopen periode, dat daar uh, ook echt uh, behoefte aan is, omdat, uh, uh, om die organisaties uh, gewoon uh, professioneler en beter te maken. Goed, resumerend. U gaat dus weg, althans, u bent weg inmiddels bij het Slotervaartziekenhuis En deze meer ziekenhuizen, omdat u uh, niet meer 80 uur per week aan dat ziekenhuisbestuur uh, wil besteden. Het heeft met glazen niks te maken, dat teken ik nog maar even aan. Uh, en u hebt het vooral over het gewijzigde klimaat. jegens ondernemers in de zorg en uh, dat uh, de sympathie wel een keer terug zal keren. Mag ik het zo samenvatten? Ja, dat is een goede samenvatting. Dank u wel voor uw tijd, meneer Winter. Zometeen de nieuw BV. Hier is Willemijn weer. Sven. Sven. Ja, Svenny. Ik, ja, ik moest uh, van mijn huisarts mijn levensstijl veranderen. Dus uh, ik ben een bank over. beroven. Nou dan zoek ik een huis in Monaco. Vertel. en NCRV. NTO Radio 1.